Het met het NOS-journaal. Boze Franse boeren hebben geprobeerd een bezoek van president Macron... aan een grote landbouwbeurs te voorkomen. Kort nadat hij aankwam bij de Salon International de l'Agriculture in Parijs... bestormden ze de congreshal en probeerden bij hem in de buurt te komen. Bewakers van de beurs konden de boze betogers... op enige afstand van de president tegenhouden. Net als elders in Europa betogen Franse boeren al enige tijd tegen het regeringsbeleid. De betogers eisten luidkeels het aftreden van Macron. De voorzitter van de Europese Commissie van der Leyen en drie westerse premier's zijn aangekomen in Kiev. Ze zijn er om hun solidariteit te betuigen met Oekraïne. Het is vandaag twee jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. Het land heeft dringend behoefte aan wapens en munitie. Ook in Nederland wordt stilgestaan bij het uitbreken van de oorlog. Er is onder meer een grote bijeenkomst in Utrecht. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben in een boodschap hun steun betuigd aan het Oekraïnse volk.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 Morgen eerst buien, later meer zon. En smiddags wordt het nieuw, ongeveer 8 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANDD. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANDD-verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu, Toubac leeft. It. She's freaking bad, I like it. Listen. She grabs that yellow bottle. She likes the way it hits her lips. She gets to the bottom. It sends her on a trip. So right. She might be going home with me tonight. And... She looks like a model, except she's got a little more ass Don't even bother, unless you got that thing she likes Ooh, I hope she's going home with me tonight hey.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 Dit was Justin Timberlake met See. het nummer Love Stone. Yes. En uh, kijk, we gaan uh, nu door mm -hmm. met uh, de geschiedenis. Het is vandaag 24 februari en wat is er gebeurd door de jaren heen? Vertel. Ja, die op uh, 1973 was de oprichting. Voor de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie. Ja, en inmiddels is ja. het de Nederlandse Vereniging voor uh, Vrijwillige uh, Levensbeëindiging. Mm -hmm. En het uh, bijzondere is ook van. Het, het is eigenlijk gebeurd ook door Truus Postma. Zij had een terminale moeder. Ja. had zij dus morf morfine toegediend in 1971. Mm -hmm. En uh, ja, daar waren natuurlijk allemaal uh, rechtszaken over en zo. Maar ja. achteraf. Uh, is deze vereniging opgericht. En er is natuurlijk nu heel veel over te zeggen... vanwege de, die duo-euthanasie, weet je nog? Van een echtpaar van acht pas geleden. Ja. En uh, het schijnt dus ook nu, dat pas geleden in Ecuador door dat het nu ook toegestaan is. Oké. Okay. Dus dat vind ik wel bijzonder. Want ik ja. vind ook wel... Ver, ja, het is je eigen lichaam. Zelfbeschikking. Als jij het zelf wil... Mm -hmm. Maar je kan je bent bijvoorbeeld helemaal verlamd... maar dat je zegt van... Ja, weet je, ik kan het gewoon niet meer aan. Nee. Help me. Klopt. En als je dat allemaal... Uh, Neem het op via een video of wat dan ook... En en, en, en, en zoek hulp bij deze vereniging. En dan kom je natuurlijk al een heel intensiteit. Kun je, je misschien helpen om te zeggen: hoe kunnen we het zo doen dat je niet in, een, in het cachot belandt? Hmm. <laughs> Oké. Okay. 1981, jongens. Buckingham Palace kondigt de verloving aan van Prins Charles en Diana Spencer. Oh. Ja. Wow. Nou, de, we kennen het verhaal, denk ik, allemaal. De families van Prins Charles en uh, Diana Spencer waren al enige tijd. Lang met elkaar bevriend. Zo was Diana's grootmoeder, bevriend met de koningin Elizabeth II. Is nou, dat, dat geen is... hofdame of zo of? Nee, nee, nee. Nee, nou, de Queen Mother Elisabeth. De vader van Diana was bovendien opperstalmeester van Elisabeth II. Nou, prins Charles had zelfs een tijdje verkering met. Dat wist ik dus niet. Met de zus van Diana, ja. Sarah. Dat bijzonder vind, als, als, die, als die vader van haar opperstalmeester was. Ja. Ik heb helemaal niks gezien van dat zij, dat, dat zij ooit uh, op een paard zat of nee. zo'n foto's. Dan denk ik van, als jouw vader dat doet, ja. dan, uh, dan, word, dan ben je toch ook opgegroeid met paarden. Mm, en dan heb je natuurlijk ook... Uh, een me. dat ja, lijkt mij ook. Ja, ja. Ja. nou De zomer van 1980 sloeg toch de vonk over tussen de prins en Diane. Zij waren beide een weekend te gast op het platteland... waar prins Charles onder meer meedeed aan polowedstrijden. Nou, dat weet ik nog wel uit de Crown. De prins nodigde Diana vlak daaraan... daarna uit voor een zeilweekend naar Kaus... aan, het bo aan boord van de koninklijke jacht Brita Britannia. Nou ja, ja, dat volgens... is niet zeilen volgens mij met, het, ja. met Britannia. Dat is een enorm lodig geval. Oh, <laughs> vervolgens ontmoette Diana de koningin... De koningin. Prins Philip en de Queen Mother op Balmoral, Balmoral Castle. Yeah. Ja. Ja, het einde is tragisch. Ja. Nou ja, op 24 februari 1981 werd dan de, zeg maar, de verloving bekendgemaakt door Lord Chancellor. Dat is de grootkanselier Lord MacLean. Nou ja, we kennen het allemaal. Het stel trouwde op 29 juli 1981. En op 31 augustus 1997 kwam Diana samen met haar nieuwe partner, Dodie Fayette, en een chauffeur om bij een auto-ongeluk nou, Een wilde achtervolging. Parijs. Ja, verschrikkelijk. Ja. Uh, in 1989... <coughs> er wordt een fatwa uitgesproken... over Salman Rushdie. Mm -hmm. en, uh, die man had natuurlijk... de sat satanic version geschreven. En uh, de, die fatwa was dus... een prijs van 3 miljoen Amerikaanse dollars. Zoveel? En dat was door Ayatollah Khomeini... op zijn uh, hoofd gezet. Ja. Het toeval wil wel dus dat in 1989 ook die Ayatollah Khomeini uh, overleed. Dat is wel bijzonder. Ik denk, gaat hij dan weg, die fatwa? Maar er was 3 augustus... was er wel al een mislukte bomaanslag op uh, Salman Rusti. Ja, ja. En de aanvaller zelf ging dood. Dat heeft ja. hij niet goed gedaan. Nee. <laughs> en 12 augustus 2022 was er een aanslag in New York. Ja. Er kwam iemand tijdens een lezing... die kwam het uh, toneel op. En die heeft, uh, die heeft gewoon hem uh, met mes steken... om het leven proberen te brengen. Hij heeft hierdoor wel... Uh, dat hij het zicht in één oog kwijt is. En hij is nog steeds... Uh, daar, uh, ja, hij heeft dus echt naschade hiervan. Maar hij leeft mm. nog steeds. Hij heeft heel veel boeken uitgegeven. En ergens heb ik toch een beetje van, ik moet eens een keer wat van hem gaan lezen. Oh, nou, zou ik doen? Ja. Toch en je houdt van lezen. Jazeker. Zeker. Oh, wat goed. Hey, op 24 februari 1836 kreeg de Amerikaanse uitvinder en zakenman Samuel Colt octrooi op de Colt Revolver. Nou ja. Dit wapen maakte het mogelijk om meerdere keren achter elkaar te vuren. Zonder dat men steeds moest herladen. Kan je dat voorstellen? Dat je iemand op je vizier hebt. Dat je dan iedere keer dat je misschiet, dat je denkt, oh wacht even hoor. Nog niet op mij schieten, ja, Ik blijf moet eerst even laden. Dan kan ik weer geschieten. En als je dan dood bent, ja, dan is het pech. Niet bewegen. Vind ik ook. <laughs> Hoe heet het? De Samuel Colt was de allereerste die een revolver ontwikkelde. En die pas na vijf of zes schoten opnieuw hoefde te worden geladen. Nou, dat was, in die tijd was natuurlijk al uh, iets unieks. Hij gaf het vuurwapen hiervoor een cilinder met verschillende oh ja, kamers waarin kogels gestoken kunnen worden. Deze cilinder draait als de haan wordt gespannen zodat de volgende kamer achter de loop in de positie klikt. Kijk je wel eens twee voor twaalf, Jolanda? Uh, nee. Oh, ik ga maar doen. Dat is wel leuk. Want toevallig, nu ik dit zo uh, uh, uh, voorlees, daar is ook een vraag over gesteld. Oh, wat grappig. Ja, heel grappig. Heel over grappig. Uh, nou, meer eigenlijk, hoe heet de... Hoe heet de, ja, de maker, Femble. Nou, hoe heet het onderdeel voordat de kogel wordt afgevuurd? En dat is de, een van de kamers, is dat. Oh, dat is heel okay. grappig. Nou ja, Colt ah. verwachtte zelf dat er grote vraag zou zijn naar de revolver. Maar aanvankelijk viel dit nogal tegen. De uitvinder opende een fabriek. Maar moest hij vanwege het tegenvallende resultaten al snel sluiten? Kan je niet voorstellen? Hij is wel onsterfelijk. Uh, want hij staat in Wikipedia. Klopt. Ja. Zijn revolver werd pas populair. Nadat de Amerikaanse troepen die in Texas tegen Indianen vochten positief waren over het wapen. Nou ja, ik heb me altijd bedacht. Hè. Weet jij het verschil tussen een pistool en een revolver? Bij een revolver gaat de dingen de ronde En daar die kamer en daar zitten die kogels gaan ja. in de ronde. En een pistool die. Uh, ja, ik denk dat gaat toch anders gaat. Maar, mm. maar, maar revolving, ja, dat betekent natuurlijk ook round and round. Ja. Dus daar komt het eigenlijk voor. Klopt. Uh, in 1848, Marx en Engels publiceren in Londen hun communistisch manifest. Mm -hmm. En het grappige is, als je hier dus uh, op kijkt, ook op klikt... dan kan je dus, dat manifest kan je dus gewoon... de tekst kan je gewoon lezen in het Nederlands ook. Mm -hmm. En dat, dat staat ook op mijn lijstje. Dat heb ik altijd als wij uh, het jaar doen... Of uh, de, de datum van... Oh, dat moet ik eigenlijk eens lezen. Maar ik moet het ook echt opschrijven dat ik het ga doen. Mm -hmm. Want voor je het weet... Uh, zitten we weer volgende week zit, zitten we weer op uh, 2 maart of zo. Ja. En dan, uh, dan ja. raken we daar weer helemaal in. Uh, verliezen we onszelf in al die berichten. Oh. En Jelande, je houdt van lezen. Zeker. Kort zo, Charles Darwin publiceert in Londen in 1871 zijn Decent of Man, de afstamming van de mens. Ja. Heb je die gelezen? Nee. Oh nee. De, okay. Maar ik weet wel dat hij uh, dat een heleboel uh, kerkgenootschappen in shock waren. Ja. Dat het allemaal zomaar. Uh, uh, dat de hele Bijbel in twijfel getrokken werd. die heb ik ook niet gelezen. De Bijbel niet. Nee, jij wel? Ik heb de kinderbijbel eens dus een keer ben ik ooit eens een keer mee gestart om die te oh, lezen? Oh Ja, ja we hadden wel. Ik ken de verhalen en ik ben heel keurig. Ik ben, uh, ik ben uh, van het houtje, zeg maar, als ja. weet. En iedere zondag werd er dan een stukje voorgelezen. Mm -hmm. Dus uh, gro in grote lijnen. Ken je wel het een en ander, maar er schijnen prachtige verhalen te zijn. Hmm. En, uh, maar ja, je moet, uh, het staat vaak een beetje droog geschreven. Het ja. Nou ja, boek van, hè, van Charles Darwin, dat is uh, de evolutietheorie. van Darwin is al 150 jaar oud. Kan je nagaan. hè? Maar vandaag de dag nog steeds actueel. Hmm. Oké, okay. ja. goed. We gaan weer verder. Yes. We gaan uh, weer muziek draaien. Doe. Gewoon oh, door. Met jouw... Uh... Ja eigenlijk de, weet je die gast Justin Timberlake ja Stand. Thought it was me and you, baby, baby. Me and you until the end. But I guess I was wrong. Don't wanna think about uh. it. Don't wanna talk about uh. it. I'm just so sick about it. I can't believe it's ending this way. So Feeling uh. the blues about it. the blues about it. I just can't do it. Without but it. tell me, is this fair? Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? Should've known better when you came around That you were gonna make me cry It's breaking my heart to watch you run around Cause I know that you're never a lie But that's okay baby cause in time you will find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 But can you tell me is this fair? Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? Uh, should I know better when you came? Should around? I know better that you were gonna make me cry? And now it's breaking my heart to watch you run around Cause I know that you're living a lie That's okay, baby, cause in time you will find Justin Timberlake, ik weet het. Wilco zou het hier niet meer eens zijn. Nee, nee, in een heel Radioland is het verhouden. Maar verboven. hij weg. Het zijn vandaag gewoon allemaal Jolandekeuzen. Ja. De hele hele tijd. Heel goed, goed? heel goed. En dan nou gaan we even langs wat de leven zingen, want vandaag zijn natuurlijk ook heel veel mensen jarig. Ja. En uh, wie heb jij als vraag? Nou, Eva, Eva van der die uh, wordt vandaag uh, 39 jaar. In 2008 kwam de film Dunja Daisy in Marokko uit. Heb je Dunja Daisy de serie wel eens gezien? Ja. Oh, zo leuk. leuk ja. Ja. Nou, ja, uh, waarin Van der Weideveen uh, uh, weer te zien is in de rol als, uh, als Daisy. Dat was de donkere meisje. Ja, ja. ja, klopt. Van 2011 tot en met 2016 uh, was Van der Weideveen te zien als Eva... ...van Amstel in de dramaserie Amsterdam Eva. Dat heb ik eigenlijk nooit gezien. Nee, die kent zeg maar ook okay. helemaal niet. Nou, het is van de, gemaakt werd door de NTR, de VARA en de, en de VPRO. Nou, Tussen 2014 en 2017 speelden ze de rol van Frederica... Freddy Hendricks in de dramaserie Celblok H. Ah, ja. En uh, nou ja, in 2021 was Van de fan een van de deelnemers van het 21ste seizoen van het RTL4-programma Expeditie Robinson. Heb je dat eens gekeken? Ja, ja zeker. Oh, oké. Okay. Ja. Okay. Nou, wat misschien wel leuk is, is momenteel te zien in de dramaserie over het leven van Patty Bart. Oh ja, Heb je Videoland toevallig? Nee, nee, nee. Oh, nee. Nou, dat wij... vind ik wel jammer, We kunnen we nou ooit... Die serie zelfs zien als je dat niet hebt. Of nou, gewoon... Of voor jaar nee, nou ja, gewoon stom. Toevallig is afgelopen zondagavond. Heeft RTL 4 die heeft de eerste uitzending. Uh, hmm. gepugt, oh, ik kan misschien nog even kijken via terugkijken. Oh, doe maar. Doe maar. Ja, leuk. Nou ja, het is, uh, uh, uh, uh, het is natuurlijk het leven over Petty Bart. Uh, dat wordt gedaan en als, uh, ja, dan in blikken ze terug als zijnde op het begintijd van Petty Bart en het huidige. Maar ik moet zeggen, mijn voorkeur heeft toch wel de tijd van. Dat oh, Oever, van, van toen. Ja, dat is leuk te zien ook. Hè? Hoe ze in Nederland is gekomen. Opleiding, school, Wat ze toen is gaan doen en werk. Nou, ja. Aanrader. Leuk, leuk. Uh, in 1786 is de heer Wilhelm Griem geboren. En hij was uh, wel een uh, Duitse taalkundige. Maar hij heeft dus samen met zijn broer Jacob Griem... Uh, mm -hmm. vormde hij de gebroeders Grimm En hij heeft natuurlijk enorm veel sprookjes. En, en uh, verhaaltjes die hij overal... Uh, Woorden, die heeft hij dus uiteindelijk uh, opgeschreven. Ja. En uh, hij is natuurlijk zeer bekend van... Roodkapje, Assepoester, Doornroosje... Roosje, Vrouw Holle, Repelsteetje, Rumpelstezen... En uh, Hans und Kretel. Dus, uh, Dankzij hem hebben we allemaal van die prachtige boeken... om te vertellen aan de kinderen. Oh, kunnen we allemaal doorgeven. Ja. Leuk. Nou, weet je wie er eigenlijk vandaag jarig zou zijn? Dat is Steve, uh, Steve Jobs. Ja. Hij zou vandaag 69 zijn geworden. Pas, hè? Hij is veel te jong geopend. Veel hè? te jong. Nou ja, Hij was medeoprichter en topman van Apple. Vroeger Apple Computers. En behoorde tot de raad van bestuur van Pixar Animation Studios. Dat wist ik niet. Oké, okay, ja. En het was al hè? Wat klopt, had. klopt. Ja. Uh, Jobs wordt beschouwd als de navolger van Bill Gates en Apple... als navolger van de bedrijven Microsoft en, uh, ja. en IBM. Vandaag wordt ik uh, Britt Dekker, pas 32. Ja, hè? ik las Ik dacht het. echt van, oh, ze is maar vier jaar uh, ouder dan mijn zoon... die gisteren dus 28 werd. Mm, van harte. Ja. En, uh, maar zij heeft dus, uh, ze is bekend geworden door Take Me Out... en Echte Meisjes in de Jungle. Mm -hmm. en, uh, maar ze, heeft dus, ze is dus echt een hele goede dressuurruiter... En het leuke is wel, van, ze heeft een talpaard. Dus gewoon geen woogpaard, maar een talpaard. Want uh, ze heeft, uh, George heeft ze gekregen omdat ze een bepaald programma ging maken van John de Mol. Klopt. Er waren uh, toch ook wel uh, een hoop commentaar was erover. Klopt. Maar uh, en ze is natuurlijk ook uh, met dat paard volgens mij ook... Uh, ze, ze heeft een gouden film gewonnen. Oeh. Dus uh, ze is goed bezig, die Oeh, Brit hoor. Leuk. Nou ja, leuk. Hey, weet je wie er ook vandaag jarig is? Ja. Freek Vonk. Ah. Ja. Hij wordt vandaag 41 jaar. Nou ja, tijdens de studie verscheen Vonk veelvuldig in de media. Bijvoorbeeld in de programma's als De Wereld Draait Door, Giel en Vroege Vogels. Toen hij nog ja. studeerde. Ja. Oh. En uh, Vonk had vanaf uh, 2013 tot en met mei 2015 een relatie met televisiepresentatrice Eva Jinnik. Ja. ja, ze was ook wel gek op hem, maar ze werd er wel gek van dat... Uh... Was hij weer weg op expeditie en dan moest zij al die enge beesten voeren. Dat mm. vond ik heel erg verschrikkelijk. Ja. Ja. Hij is toen ooit eens in haar uh, talkshow geweest Ja, toen is de vonk overgeslagen. Ja, want hij was wel een stukje jonger dan mm. volgens mij. Uh, vandaag is ook de verjaardag van Patrick Bertrand. Mm. En uh, Patrick Bertrand. Of uh, plastic Bertrand, sorry. En uh, hij heet eigenlijk, oorspronkelijk heet Roger Jouret. Een Brusselsman, een, Brussels een Belgische artiest. Maar hij brak door, dus met Sa plan pour moi. Ja, dat nummer ken Dat is echt wel een enorm... We uh, nou, gaan een lekker dansbaar nummertje. Ja. Maar uh, er is een rechtszaak toen tegen hem aangespannen... door uh, Lou Dupri mm -hmm. Want dat was de produ produ producer van Omdat uh, hij, die had het nummer ingezongen. Oké. Okay. En nou blijkt dus achteraf dat die uh, Louis Dupri dus de eerste vier uh, cd's of uh, albums van uh, Plastique Bertrand... die eerste vier, die zijn allemaal dus door die Dupri ingezongen... En daarom heeft hij dus ook uh, zelf een, een, een gouden uh, award, een Grammy Award... heeft hij gereed... Oh nee, sorry, dat was iemand anders. <laughs> Millie Vanilli had ook zoiets. Uh, daar kwam ik achter. Die, die, heeft toen, uh, ook, uh, die waren toen ook ontmaskerd, net als dat hij was. dus nu. En die, die we hebben toen echt zo'n Grammy Award geretourneerd, Maar hij had dus geen Grammy Award, sorry. Ah, okay. Hebben ja. we nog tijd voor eentje? Ja, eentje. Of uh, ik dan nog, ook. En jij straks. Kristin Davis, zij is jarig. Zij is Amerikaanse actrice en ze wordt vandaag 59 jaar. Dan zou je wel denken: wie is zij? Nou, zij is vooral bekend geworden als haar rol als Charlotte York in de, in de serie Sex and the City. Ah, ja. Ja, ja, leuk, leuk, ja, leuk. Ze had aanvankelijk kleine rollen in Amerikaanse televisieseries. En, uh, maar ze is vooral bekend geworden als uh, Charlotte in de, in de serie okay. Sex and the City. Oké. Okay. I try to look my best But the music's always sad And it's almost always bad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 I wanna be an astronaut, no chance. I wanna be a singer in a pop band, and I want you to know me. I wanna be a star on a TV show, who the, the day with seconds second cigar. And I wanna be somebody I don't know, and I want you to know me. I want you to know me. Nou, dat kennen jullie ons wel een beetje. Dit is van de Seagirls. Ik denk dan zelf Z Girls, Volgens mij is het echt een man die dit zong, maar dat maakt niet uit. We gaan uh, weer naar het Zandvoortse nieuws. Mm. Wat heb jij? Nou, wat ik heb... Ik lees hier in het uh, krantje... dat uh, Zandvoort, of laat ik zo stellen... de wethouder, Lars Carré... Met toerisme in zijn portefeuille. wil zich hard maken. voor een gastvrij, sportief. en jaar rond aantrekkelijk Zandvoort. Ik zeg zelf, what's new. Maar oké. Okay. Ja. In, uh, in 2040. Uh, uh, nou, wil men gewoon dat Zandvoort. de leukste badplaats van Nederland is. Twee, oh, nou. dat is. Uh, Heel veel verwachtingen zijn hoog Ja, ja, ja. ja. <laughs> nou, het is eigenlijk ook een beetje het einde aan het uh, patatdorp. In het ja. uh, rapport wordt er gesproken over de sfeer Veerverlichting eh, voor de wintermaanden en een pilot voor een elektrische pendeldienst tussen park, park, Parking Zuid en het dorp en de Boulevards. Ja, wat ik gewoon echt een, een minnetje vind, is dat er dus geen uh, bus naar, uh, naar, naar, naar, helemaal naar Zuid gaat. Want uh, als jij uh, uh, met het openbaar vervoer naar het naakstrand wilt, dan moet je nog best wel een hele ja, stuk moet je lopen. Ja. Ja, wat ik wil zeggen, er is uh, 29 februari. Om zeven uur s'avonds, het begint om half acht, is er een thema-sessie voor evenementen. Oh. Want wat vindt u als inwoner van het evenement in het dorp? En de gemeente wil zelf met u in gesprek hierover. En ze delen ook uh, de belangrijkste resultaten uit de inwonerspeiling met u. De, dit programma, dat is waarschijnlijk ook uh, op, uh, in aanvulling op wat jij zegt. Dus het programma is met, dus met wethouder Lars Curé, mm -hmm. Eduard uh, Pieter Oud. Het mm -hmm. onderzoeksbureau respons en een afsluitende borrel. Ik oh. zou zeggen, ga gewoon er even heen. Al luister je maar, maar het is vaak als je ondertussen allerlei dingen hoort, kom je op ideeën en dan kan je natuurlijk ook nog even je eigen meningen hier en daarover zeggen. Ja, oké. Okay. Nou, ik, ik heb hem zelf niet, maar uh, scootmobielen worden geweerd uit flatgebouwen. Nog niet, hè? Oh, maar... Nee, jou, dat jij die scootmobielen oh. hebt oh, God. <laughs> Ja, sinds 1 januari 2024 geldt er een verbod op het parkeren van scootmobielen in gemeenschappelijke ruimtes van seniorenflats. Nou, gebleken is dat scootmobielen brandgevaarlijk kunnen zijn. Oh ja, er zitten natuurlijk elektrische motoren ja. hier en daar. Ja, dat wist ik dus maar helemaal ja, dan, niet, jong. Hoe zit het dan met die fietsen overal? Nou, als je dus die elektrische fietsen hebt, ja. Ik want, vind het toch ook wel een dingetje, want hoor. Want hoe. hoe hoe gaan ze nou zomaar in de fik? Is het als ze aan het laden zijn? Of, als ze, of als ze niet aan het laden zijn? Kan, kan gaan allebei. Dan ook? Oh, kan. Ja. Oeh, nou. Ja. nou, dan heb ik een leuk berichtje. Er is een samenwerking geweest tussen lokale kunstenaars, Pluspunt en de buurtbewoners. Mm -hmm. En dit heeft geresulteerd in de prachtige toevoeging van mozaïekstenen... langs het gebouw van Pluspunt in Zandvoort Nieuw-Noord. Ik heb het gezien, het ziet er prachtig uit. Mm -hmm. En vorig jaar had je een langlevende kunstexpositie bij Pluspunt... En die wilden dus eigenlijk een platform bieden voor uh, inspirerende workshops. Spelen ja. van sterke gemeenschapsbanden. Ja. En twintig uh, weken lang hebben cursisten deelgenomen aan verschillende workshops. En uh, de expositie die bracht dus echt de creatieve kracht van hun tot leven. En uh, samen met, uh, met de gemeente en, uh, en spaarende landen is alles dus uh, nu heel mooi neergelegd langs, langs het pluspunt. Dat staat in het pluspunt, maar het is buiten aan de buitenkant dus dan kan je oh. van eh naar moge springen. Oké. Okay. Leuk hè? Ja, ja. Hey, het Badhuisplein kennen we allemaal, maar uh, na de sloop van het vervallen appartementencomplex aan het Badhuisplein is nu het laatste gebouw aan de beurt. Het is al zo'n kale boel daar. Het pand waar onder andere ijssalon, uh, de ijssalon staat uh, is uh, vorige week afgesloten met hekken. Dinsdag is, afgelopen dinsdag is begonnen met de voorbereidingen. Eerst wordt de asbest verwijderd dat in het gebouw aanwezig is. En dit zal ongeveer een week in beslag nemen... wanneer het neerhalen van het gebouw zal beginnen. Hmm. Dus ja, dan is het uh, half maart en dan is de sloop afgerond... en is het gewoon een kale boel daar. Ja, zeker. Ik ben heel benieuwd wat er daar precies gaat nou. gebeuren. Als je naar www.zandvoort.nl gaat... Ja. dan heb je ook een gedeelte... Oh, dat gaat over projecten. Dat staat hier, ongetwijfeld staat hierbij okay. hoe dat gaat... en wat de tijdlijn eigenlijk ja. gaat zijn. Ja. Um, de meer dan 6700 wandelaars afgelopen weekend... die konden eigenlijk toen ze een kaartje kochten... konden ze iets uh, uh, doneren aan de KNRM Zandvoort. He, hebben, de de lightwork was echt geweldig. Ik, uh, ik heb een stukje meegelopen... vanaf boven aan de trap op de Vonspijk... tot aan het dorp... En het was gewoon heel leuk. Ook Donna Corbane, haar huis huisje van Spijk staat... die had echt een heel leuk uh, lichtshow. Mm. En uh, hoe heet het? Uh, de Lightwalk uh, die heeft, het heeft dus geresulteerd... gewoon in een, echt een mooi bedrag van 3.036 euro. En dat is dus uh, afgelopen week ook uh, overhandigd aan de KNRM. Mm -hmm. nou, en die KNRM die zegt zelf wel dat ze enorm blij zijn. En dank aan alle wandelaars... En uh, ze zijn dit jaar 200 jaar redders op zee. En ze vieren dat het hele jaar door. Mm -hmm. En uh, er is ook een grote expositie in het Zandvoort Museum. Al vanaf september. En ja. die stopt dan waarschijnlijk dan per 1 maart. Want dan begint die bunker ja. Maar hij zegt al met uw donatie kunnen we als vrijwilligers onze kerntaken zoeken. En redden op zee veilig voortzetten. En het is natuurlijk altijd zo. Van, uh, als je zelf geïnteresseerd bent in de zee en alles. En uh, je houdt van, uh, van buiten zijn. En uh, ga bij de reddingsbrigade of ga bij de KNRM. En uh, die KNRM die, uh, die draait volledig op donaties. Je weet dus wel dat de reddingsbrigade zelf... die wordt dan nog wel uh, gesteund volgens mij door de gemeente... met uh, groot materieel en zo. Mm -hmm. Maar de KNRM, de, de, de, de boot die ze tijd hadden... die is dus echt door een mevrouw uh, uit haar erfenis betaald. Dat mm. vind ik dan wel heel mooi. Mm. Dus, uh, als je, maar als je dus uh, zin hebt om ook uh, te gaan varen en uh, te helpen... ben je s'nachts bereikbaar... Uh, om uh, op te komen als het stormt. Ja. Nou, ik denk ik blijf lekker in bed. Maar, ik ook. Maar, uh, maar het is ook wel voor uh, stoere jonge Oh, nou, daar hoor ik niet bij. Nee, <laughs> <laughs> daar hoor je niet bij, oké. Okay? Jong stoer. Hé, hm. hey, wat anders. Ik heb nog even gekeken over het Badhuisplein. Maar het Badhuisplein wordt opnieuw ingericht. Het gaat hierbij om inrichting op het plein zelf. Zoals Bankjes en Groen. En er is een projectontwikkelaar die van plan is om op deze plek... wat er nog resteert, wat open ligt, en braak ligt... een luxe hotel te gaan bouwen. Oh. Ja. Zo verdien nog niet. Nou ja, het is wel mooi als het. Eyecatcher is. We hebben er natuurlijk twee. We hebben het NH hotel mm -hmm. en we hebben het hotel van Sunparks mm -hmm. aan de boulevard. Mm -hmm. Maar ik ben ook nog. Dan is dat waarschijnlijk degene die dan de grond van het oude, oude bouwers hebben. Want okay. er, was, er was daar een. Het oude bouwers en je had het nieuwe bouwers. Dat is dat hele hoge het Palace. Maar je had het andere bouwers. Dat, dat stuk grond is ook van iemand. En ik denk dat het dat om dat stuk grond gaat. Ja. Dus dat is inderdaad. Heel, uh, heel spannend hoe dat eruit gaat zien yeah. en ik hoop dat het echt mooi is en dat zou ik echt uh, laat ze toch maar even Elon Musk benaderen of misschien een klein gedeelte van zijn bonus <laughs> nou. in Zandvoort wil in wel doen want de Grand Prix is hier ook daar wil hij vast ook heen ja yeah. dan krijgt hij gewoon een vrijkaartje voor yeah. de Grand Prix is dat geen goed idee oh laat hem maar komen ja vind ik ook heel goed goed we gaan weer verder met de muziek gezellig Dat is Brittany Howard. I want to prove it to you. En het grappige is, wij hadden echt zelf van... nou, dat is helemaal geen man. Nee. Het, het is helemaal geen vrouw, het is een man. <laughs> is nou ja, dat is het nou. album What Now. Dus ik heb zo van, oh, ik wil meer van haar horen. Ik ga het plaatje vaker laten horen. Mm. Zeker volgende week ook. Dat is ja. natuurlijk wel weer leuk. Ja, hey, over muziek gesproken. Ja? De zoon van steenrijke en excentrieke sultan van Brunei... is uh, jarig geweest. En weet je wie voor hem heeft opgetreden? Clarence nou? Krays. Hè? Ja, oh, dat was leuk. Ja. Ja, en Kleine... heeft ze het er wel uitgehaald wat uh, ze hoopte? Uh, dat, dat hoop ik. Want Clennis Crazy heeft afgelopen zaterdag een bijzondere show gegeven in Brunei. Nou, de zangerrecht mo mocht optreden op een feest van de Koninklijke Familie van Brunei. Wat gaaf? Ja, het was een bizarre ervaring die ik nooit zal vergeten, zegt ze. Ze willen me zelfs terug hebben ergens in augustus. Dus ik ben een blij mens. Nou, ja, dat dat vind ik ben uh... blij dat zij nog. Uh, nou ja, weer terug is uh, gefloten door, uh, door de supermarkt. Van ga jij nou maar eens even uh, zingen? Ja. Ja, dat was eigenlijk in Zandvoort. dat ze eigenlijk voor het eerst weer echt een beetje openbaar optrad. Want oh. er was een, uh, een, een, een artiest uitgevallen. En toen hebben mm -hmm. ze haar gebeld. Nou ja, ze stond okay. toch op de bank met de sloffen aan. En toen had ze zo van. Nou ja, laat ik het maar even doen. Dus ja. we pakken de trein en ik ben in Zandvoort. Ah, oh, dat is wel een goeie. Dus dat was afgelopen zomer. Ja, Knappig, maar mijn vraag reist dan ook hè. Um, wat zal zij ervoor betaald hebben gekregen? Want Michael Jackson heeft destijds... die heeft ook eens een keer opgetreden... die heeft daar 17 miljoen dollar voor Hè? gekregen. Ja. Nou, ja. Ik, ik doe het voor uh, 17.000. <laughs> Koop je toch? Hè? Zeker. Dan komen we gewoon samen zeker, daar, gaan we daar gewoon heen. Zeker, dat zeker. Dat lijkt me helemaal leuk. Er is, uh, in Amerika was er uh, een vrouw en die werkte in de bediening. En dat is mm -hmm. heel grappig. En uh, er was een uh, man en die had gewoon echt een hele goede dag... En hij kwam net van de begrafenis en hij had wat afleiding nodig en hij was heel verdrietig en zo en hij wilde dus eigenlijk uh, iets bijzonders doen daarna nagedacht is aan zijn overleden vriend. Oh. En toen kwam hij op het idee om die Lindsay een fooi te geven ja. van maar liefst 10.000 dollar. Pardon? Denk, ja, nou, het geld mocht ze niet zelf houden. Ze moesten dat verdelen onder haar collega's. Mm -hmm. En uh, ze was helemaal overdonderd. Ze komt terug in de keuken en, uh, en ze verdeelde het geld onderling en iedereen heeft 1200 dollar. Maar een van de collega's van Huf die zegt later tegen de televisiecenter dat iedereen in het leven de, uh, uh, wel geholpen werd hierdoor. Ja. Maar ja, de euforie en blijdschap, die gingen om, want er waren medewerkers van de keuken ja. en die hebben niet mee mogen delen. Oh. Nou, ze haalden verhaal bij Lindsay, waarom er niet aan hem is gedacht. En toen ja. gaf ze aan van, nou, ik ga het wel met de leiding bespreken. Ja. Nou, en toen kwam het ooit terug, want die leidinggevende eiste de naam van degene die bezwaar maakte. Oké. Okay. En uh, die wilde ze niet geven, want ze wilde niet het probleem nog groter maken. Mm -hmm. en, uh, en ze hoopte wel op ondersteuning om de onvrede weg te nemen. Maar ze werd dus gewoon op staande voet ontslagen. Ja, ja. op social media, media schrijft de veerster het verdriet van zich af. Ja. Ze zegt wel, de ene week ben ik een geweldige hardwerkende werknemer. En nu zit ik voor het eerst sinds mijn vijftiende jaar zonder baan. En ze heeft zelf drie kinderen, ze alleenstaande moeder, hè? Zo... So. Maar ja, hoe dat allemaal af gaat lopen, dat weet ik niet. Ze heeft nu ja. wel een advocaat in, uh, ingeschakeld. Mm -hmm. Maar ja, dan is die 1200 dollar ook wel heel gauw op. Mm -hmm. Maar ja, misschien zegt die advocaat wel van... Nou weet je, ik doe het voor niks. <coughs> maar als jij uh, schadevoeding krijgt... Zoveel ja. miljoen, want ja, dat, ja. dat in de ja, mee, ja. is een derde voor mij. Want zo is ja, ja. dat vaak. Hè? Ja, ja, ja. Ze no de prijs cure, omhoog. no pay. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus nou, ik ben heel benieuwd hoe het verder met haar afloopt. Dus, uh, okay. het, het lullige is gewoon al, dat dus zegt haar raadsman... door haar eigen vrijgevigheid en het delen heeft haar baan verloren. En het heet dus het Mason Jar Café. En die wil niet reageren op de kwestie. En er staat dus helemaal niks op internet... over dat café zelf. Maar je kan, je kan haar vinden op uh, internet. Oké. Okay. Nou, heb je het meegekregen? Vrouw laat billen liften... en rent vervolgens weg uit kliniek... vanwege hoge rekening. Ja. ja met het verband nog om... Haar, oh, om, verband nog om <laughs> en drains in haar billen... is een 38-jarige vrouw... Kort na een cosmetische behandeling weggerend uit de kliniek in Rome. Ze zou. Moedend ge... en al. Dus een heel bloedspoor hebben ze alleen ah, kunnen volgen. denk ik. Ja. Oh. Ze zou zijn gevlucht vanwege de hoge rekening van 20.000 euro. Maak mensen, kom op. Dat weet je toch? Wat een operatie gaat kosten. Ja? Nou ja, de vrouw had dus blijkbaar. Uh, ze hebben het DNA. Eh, zeker. <lacht> Genoeg. Nou ja, de vrouw had haar vlucht blijkbaar goed voorbereid. Want er stond zelfs een vluchtauto klaar. Zo denkt ze 19.000 euro te besparen... want ze had al een aanbetaling gedaan van duizend euro. Maar het is trouwens niet de eerste keer... dat dezelfde vrouw, uh, een Fasson, bij een cosmetisch ingreep aan haar lippen... verdween ze nadat ze had gezegd dat ze haar tas uit de auto moest halen. Nou ja, De kliniek, van aangifte, de kliniek heeft aangifte gedaan en ook uh, maatregelen getroffen. Voor nu moeten alle patiënten, alle rekeningen... zeker 48 uur voor de operatiedatum betalen. Ja, ze dan, dan hebben we gelijk, want ja. voor hetzelfde geld sterft de, de persoon op de operatietafel. Ja. Klopt <laughs> Dan hebben ze ook geen geld. Nee. Dus. <laughs> oh, oh, oh, ja, inderdaad. Maar dan zal je je geld toch wel terugkrijgen. Ja, laten we hopen. Magic. Ja. Heerlijk. Ja, het misschien... You got the whole time magic and it's making my day You got the ja, color a special K. Coke Dit was Kula met mm. Natural Magic. Mm. Ik zal dan wel beginnen. Ik dacht, jij begint. Oh, sorry, nee. Michael Cartridge <laughs> en uh, Charlotte Cox, yeah. die waren drie jaar samen... toen ze vor, vorig jaar op een vrijdag boodschappen gingen doen... En ze gingen langs bij een krantenwinkel om een kraslotje te kopen. Uh -huh. Wat bleek, ze hadden maar liefst 1 miljoen pond gewonnen. Hè? Dus 1,16 miljoen euro. Pardon? Maar toen begon dus de ellende. Want enkele weken na de aankoop dumpte Cox haar vriend. En toen begon echt een hele bitchy strijd om het geld. Ja. Want zij was degene die het lotje had gekocht met haar geld. Ja. En ook gekrast had. Dus ze vindt dat hij geen recht heeft op de helft. Nee. En Cartley is daarentegen beweerd dat het zijn idee was om het lotje te kopen. En dat Cox in eerste instantie van plan was om het geld met hem te delen. Uh -huh. dan denk ik dan zelf ook, waarom deel je het nou niet gewoon? Het is zoveel geld. Maar ja, de betrokken loterij die heeft dus een onderzoek gestart... waarbij onder meer de camerabeelden van de winkel werden bekeken. En het geld moest worden verdeeld, zei ze toen... Nee. met een nieuwe eigenaar. die Elwin, die denkt er dus anders over. Omdat alleen haar naam op het lotje werd ingevuld... heeft alleen zij recht op het geld. Nou ja, het, het, het koppel was in eerste instantie helemaal happy de peppy. Mm -hmm. En ze hadden het erover. Ah, we gaan samen een huis kopen, vrijstaan. Drie mm -hmm. kinderen, we gaan mm -hmm. kinderen nemen. Ik wil een nieuwe auto, alles. Maar ja, toen ging de relaties toch bergafwaarts. Ja. En misschien uh, vond hij het dan weer te veel. Dus <laughs> het is hetzelfde als dat liedje van Brissie uh, Kaander, weet je wel. Van, uh, uh, misschien worden we wel rijk met deze hit, hè. Van, uh, jij bent de gids, ik ben de gids. Oh, en dat ze dan dat hadden het van, nou, dan kopen we, kopen we een file en een jacht. Dat is echt van, nou, nou, dat... Uh, en misschien ging het wel zo, hè? Ja. Maar ja, enkele weken later uh, leek het ges geschil ten einde. Maar uh, toen kwam er toch weer zoiets van: nee, alleen Cox heeft recht op het geld. Hmm. Dus ja, ze zegt ook: Michael heeft nooit geld aan me overgemaakt voor dat lotje. En uh, nou ja, dat is uh, helemaal jammer. Dus geld mag niet gelukkig Nee, zijn. dat is helemaal duidelijk. Nee, dat drijft zelfs de mensen bijna uit elkaar. Zonde. Ja. Hey, als ik zeg, het begon met dafjes. Later kwamen Mitsubitsus en minis mm. aan, de, aan de aan de tand. Wat zeg jij dan? Ik zeg Volkswagen. Maar eigenlijk was dat oh. toch Duits. Ja. Nou ja. Het is het de, Volkswagen? Nee, het is geen Volkswagen. Ja, dan volgens mij niet. Nee, het is geen Volkswagen. De teleurgang van autofabrikant Netcar is compleet. Nou ja, oh, afgelopen ja. maandag. Uh, dat is de laatste auto van de band uh, uh, gekomen. Maar de DAF, die was toch wel Nederlands? Ja, dat is Nederlands. Ja, want uh, de mijlpalen in de geschiedenis van de fabriek... naar nou, 1968 het Nederlandse merk DAF... begint met de productie van personenauto's. 1975 de Volvo. Uh, de fabriek wordt omgedoopt van DAF Car BV naar Volvo Car BV. Nou, ik heb dan de, de Mitsubishi. Uh, de Volvo stapt eruit. Dan krijg je samenwerking met uh, uh, Chrysler. Nou, de productie van de Smart 4-4 wordt na twee jaar ook uh, alweer gestaakt. Mitsubishi kondigt aan te stoppen. Nou, ja, veel mensen dreigen te ontslaan. Uh, 2013, VDL neemt de fabriek over. Nou, de deal met BMW. Productie van minis, BMW. Nou, en dan is het 2024 en de fabriek is nu in slaapstand. Ja, Sneeuw. Ik ook nu hoor. Ja. naar dit hele verhaal. Ja, <laughs> dus nou ik ga misschien. Moet je dus nog wat opstaan? Ah, oké, okay. <laughs> is goed. Dit hey. Is leuk. Dat was wel klein, hè? Michael Jackson met Billie Jean. Draai hem toch weer hoor, een keertje. Al is het alleen maar omdat ik ooit naar een concert geweest ben van hem... en dit nummer toen live gehoord heb. Hoe leuk was dat? Mm, hartstikke leuk. Hé, hey, afgelopen zondag heeft zangeres uh, Madonna opgetreden... in de, de Amerikaanse stad Seattle. Was je dat niet toevallig? Nee, daar oh. was ik niet. Dat vond ik net iets te ver weg. Maar uh, hoe heet het? Uh, Madonna is uh, van de stoel afgevallen... Tijdens een nummer, ja. Oh. Ja En zelfs zo dat ze uh, op het podium uh, vertelde van... shit, ik ben mijn tekst kwijt. Dus nou, ja, ze viel en ze was gelijk de tekst kwijt. <laughs> ja, dat is allemaal uh, gedeeld op, uh, op uh, X. Ja, ze zie je. De, de, de jaren tellen gewoon. Dat is heel ja, nulig, ja, maar, ja. Uh, 65 jaar. Hè? Ja, Dan ga je onderuit. Ja. Nou ja, uh, daarna heeft ze vast een lekker bakje koffie genomen nog even. Want zij zal ook wel minder drinken. Dat doen mensen ook als ze ouder worden. Mm -hmm. Maar Starbucks heeft dus... Uh, voor de tijd rond Chinees nieuwjaar... hebben ze een nieuwe koffie in de aanbieding in China. Hmm? En dat was koffie met varkensvlees smaak. Ja, nou, dat joepie. heb ik gehoord. Maar ja, varkensvlees wordt dus door de Chinese klanten geassocieerd met voorspoed. Ja. En uh, het heet ook uh, vrij vertaald... latten met een vleugje overvloed. Hmm. Nou, de koffie is vrij duur. Het is ja. 69 yuan. En dat is omgerekend een kleine 9 euro. En dat is voor Chinese begrippen extreem duur. Ja. Alleen te betalen voor rijke mensen... En ze, ze hebben op de rand van de beker hebben ze dan ook wel gewoon een stukje beker gestoken. Zodat mensen dat lekker op kunnen drinken. Uh -huh. En uh, ja, maar ze zeggen ook vlees eten betekent geluk. Ja, betekent het gewoon dat je rijk bent. Hè. Uh -huh. daar, daar komt het gewoon op neer. Uh -huh. En uh, het Chinese nieuwjaar viel dit jaar officieel op 10 februari. Maar de festiviteiten eromheen duren aanzienlijk langer. En natuurlijk weten wij dat het in januari was, of in februari was... Want uh, toen uh, waren er zoveel besmettingen in China vanwege de corona, weet je nog? Mm -hmm. Dat is nu drie jaar geleden, 2020, nee, vier, ja, vier. Ja, vier jaar alweer. Ongelooflijk, hè, hoe, hard, hoe snel dat gaat. Nou. En dat je ook denkt van, goh, maar het is maar anderhalf jaar geleden dat ik corona had. Mm -hmm. Heel raar is dat. Mm -hmm. hey, je hebt het net over koffie gehad, maar het is weekend. Uh, dan denken we aan weekend en een lekkere versnapering. Nou, dan denk ik aan wijn. Mm. Een Spaanse wijnmaker is meer dan 60.000 liter wijn verloren door een inbreker. Nou, het volval gebeurde in het noordwesten van Spanje. Het bedrijf Wekt, werkt met meerdere wijnsoorten. Nou ja, de vaten die door de inbreker zijn opengezet... waren van twee van de duurste soorten. Nou, de oh. politie onderzoekt de zaak. Hey, Hoe neem je dat even mee? Had hij een paar van die grote tankwaard? Nou, ik bij hoop dat zo. hij dat heeft gedaan. Maar op het filmpje zie je ook dat, het, uh, dat hij het heeft laten wegstromen als het ware. Als het ware. Hij heeft er niks van, uh, nog van in zijn mond uh, gedaan. Dat is wel jammer. Maar op camerabeelden hieronder is te zien... Hè, hoe een persoon uh, met een uh, capuchon... De ruimte is binnengelopen. Nou, het gaat om tientallen euro's. Zo'n fles kost in Nederland al gauw 90 euro. Zo? Oh. Ja. Dus, maar het gaat in Nederland... Nou, voor om en naar beide 35 euro over de toonbank... Hmm. Maar ja, ik heb nog nooit zo'n dure wijn gekocht. Uit. Nee, ik ook Wel niet. Wel afgerekend in een restaurant met een fles of zo. Maar ja, zo. Hey, we hebben geen glazen bol. We kunnen niet in onze glazen bol kijken. Maar uh, nou ja, op het gebied van de uh, politiek is het heel stil. Maar volgende week gaat het alles weer los. Want Peutters wil volgende week met alle fractievoorzitters gaan spreken. En ja. dan uh, zal hij met een, een nieuw rapport gaan komen. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik ook. Zeker weten. Nou. Ik denk dat dit onze laatste nummer wordt voor... 12 uur ja. uh, voor 10 uur en straks hebben we goedemorgen vanuit uh, de bibliotheek in, uh, in Zandvoort mm -hmm. en uh, nou, ga luisteren. Zeker. En uh, ik wens jullie alvast een heel fijn weekend. Mooi weekend allemaal. Right on the drive, I could compromise But it wouldn't look right on you uh, Everything's on 35, you're 29 Now 2009, is coming. I take a look outside The street lights have nines night looks fine And I could go on I'm yeah, in your home and